Gisteren kon de brandweer het huis in Roemond nog niet in vanwege instortingsgevaar. Duizenden mensen zijn afgekomen op de opening van de zuidelijke ringweg in Groningen. De weg was zes jaar lang dicht voor onderhoud en gaat vanavond weer open voor auto's. Vandaag kunnen mensen er eerst nog een rondje over lopen. En veel mensen doen dat. Het is zo druk dat er een lange wachtrij staat om de weg op te komen. Er zijn inmiddels extra ingangen geopend. In 2018 ging de ringweg in Groningen dicht. Het project heeft bijna 1 miljard euro gekost. Op de Paralympische Spelen in Parijs... heeft Fleur de Jong goud gewonnen bij het verspringen. Ze sprong een afstand van 6,53 meter... en prolongeerde daarmee haar Olympische titel. Ook het zilver was voor Nederland. Marlene van Gansenwinkel sprong 5,87 meter. Het weer, op veel plaatsen zon, maar ook wat sluierbewolking... Het is 20 tot 26 graden. Vanavond kan in Limburg een enkele bui voorkomen. Morgen is het wat warmer met mogelijk tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, dat ja, zeker. Natuurlijk. Nee, ik snap hem. Ja. En uiteraard uh, staan we even stil bij de brand hè, van uh, vanmorgen vroeg. Ja, hippievis. Hippievis vis is niet meer. Nee, um, het enige is, is dat er nog gebakken vis is. Ja, ja. dat. Uh, nou ja, zo is nou, het. Maar, goed, het kijken. is natuurlijk niet leuk uh, voor de mensen die het uh, overkomen is. Nee, heel versterkt uh, dus, iedereen. Dus wat dat Ja, dat is een beetje een flauwe opmerking. Die moet ik ook uh, gelijk meteen ja. terugnemen. Dus dat, uh, dat is heel vervelend. En uh, ja, het is, uh, de laatste uh, vier, vijf jaar zijn er toch ook wel wat strandpaviljoens die met brand te maken hebben gehad. Hè? Want ja. ja, ja. Beachclub Club 10 heb ik begrepen. En, uh, uh, en uh, 12 is ook uh, ja. in brand opgegaan. Ja, dus er dus zijn er uh, nog wel een aantal uh, die, uh, die daar behoorlijk uh, mee te maken hebben gehad. En Happy Fish is dus nu ook aan dat rijtje, het trieste rijtje, aan toegevoegd. Ja, heel zonde. mooie uh, paviljoen, aardige mensen daar. Dus... Uh...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 Daarna, na vijf uur, ook weer terug van vakantie. Ja, iedereen komt een beetje terug nu. Fred Heij met Entertainment For You. En hier is uh, Dustin Springfield met de bekende single In Private. Ja, het gebeurt uh, bijna, ja, einde van de zomer. Hè? En dan hadden we eigenlijk uh, uh, de zomer zoveel om draaien. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, Nou ja. ja je, kan, je kan straks nog Looking for the Summer van, uh, van Chris Ria laten horen. dat, uh, dat zou oh, ja. die, ja, past, ja, ja. die past ook wel een beetje rond deze periode. Maar goed, uh, ik ga niet over uh, de, de, de samenstelling van uh, de muzikale samenstelling. Nou, we gaan wel wat krijgen ah, uh, hoor. Uh, dat, dat sowieso, maar... Uh, het is uiteindelijk een beetje de, de muzikale koker van jou in dit uh, hele verhaal. Zeker. En jij bent van de berichten. Ik uh, ben vandaag uh, van, van de berichten. Uh, en dat, nou ja, het kan iedereen uh, niet ontgaan zijn. En dat gaat over de strandpaviljoen Hippie Fish. Uh, want vanmorgen vroeg, om zo'n kwart over vier, ontvingen de hulpdiensten berichten van een brandmelding bij Hippie Fish...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 Uh, nog niet helemaal duidelijk, want men kan nog tot dinsdag 17 september 2024 terecht bij de gemeente. En daarbij kunnen ze kiezen tussen de verschillende speeltoestellen, vogelnestgommels en balanceertoestellen. En ook komt er bij de speelplek en die bank. Zeker, nou mooi dat er ook inspraak is uh, zeg ja. maar, van de bewoners.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 Ja, met hun eigen signatuur in 1969. En uiteindelijk hebben de Doobie Brothers dat later nog een keer gedaan. En dat is de versie die je net hebt kunnen horen. Oké, okay, maar dat kwam een beetje uit mijn jonge jeugd. Vandaar dat ik ja, die versie de, eh, draaide. Ja, ah, ah, Goed, maar uh, ja, ik ben af en toe ook uh, wel eens een beetje in zo'n plaatjesgek. Had, uh, in het verleden heb ik ook dit soort dergelijke programma's gedaan... Maar goed, uh, ja, je wil natuurlijk weten wat het weer is. Maar dan uh, verwacht ik iets bij natuurlijk. Ja, nee, of oh, wil je het weer doen? Uh, ja, graag. Ik denk, uh, ik draai even een plaat nog. Oh, maar, uh, nee, nou, dan, dan, gaan we nog één plaat doen? Ja, dan laten we Kom dan nog maar eerst even heen. een uh, nummer uh, ja, van laten worden. Want... Alvast uh, in de stemming uh, voor het uh, weer. Eens even kijken of het hiermee gaat. Uh, Jaap, ik ben heel erg blij. Oh,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 Uh, dat is een beetje het, uh, het verhaal van de zondag. Daar ga ik uh, eventjes hier op uh, klikken van wat er uh, morgen dan allemaal is. Moet het allemaal wel een beetje kloppen. Uh, zondag uh, ziet het er vooralsnog heel goed uit. Wordt zelfs ook een streepje warmer uh, dan vandaag. We oh, gaan, dat is lekker. Uh, ja, we gaan, uh, want het, uh, vandaag is het 21 graden. Morgen wordt het 27 graden. Maandag komt er iets meer bewolking en dan ook is het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 Heel goed, we gaan weer lekker aan muziek voor je draaien, ook dit is weer een nieuwe single. zeker weet dat Benirinitratto, me dice te amo, pero mami no es pa' tanto. Pa'l amor siempre me tranco. Tú no eres un angel como la que tiene el fanto. Yo tampoco soy un santo, a nadie le cuenta mi amor, hay muchos sapos. Me acuerdo del momento exacto, que me demostró que buscaba pasar un buen rato. Bebé, si quieres te la saco, con un mensaje ya le llega directo. A mí me gusta su intelecto, Corre por la de ella, no sigue el libreto. La cenando en geco y tengo fe de que con ella peco. Siempre la trato con respeto, pero que era agresivo y el cuello le aprieto. Haciéndolo en la ducha se escucha beleco y se está en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 we hebben een of twee nieuwe spelers, Flaviette Boom is teruggekomen van Edo. En uh, ik zie je net hier in het veld staan onze Itani Bakker, is een hele jeugdige speler. En die is wel heel talentvol en die, we waren nog langer die weg zou gaan, maar die is gebleven. En uh, we zijn uh, dus vandaag met een bekerwedstrijd begonnen. En we spelen tegen SCW in Rijzenhout. Uh, het is zo dat uh, is ook een derde klasje is, zijn het kampioen geworden in de vierde klas. Ze spelen niet bij ons in de afdeling, maar in een andere afdeling.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 Bij ons? Ja. ja? ja heb ik niet kunnen ontdekken. Nou, oh, nou ja. Ik hoor er een beetje van op. Ik had iets begrepen over een uh, soort afval of een waterafval of afwateringssysteem. Nee, dat... wat, wat er gebeurd is, is er is een alternatieve uh, rioolensysteem gekomen. Ja, wat, dat ik. Kijk, waar, vroeger het, het, het regenwater wat gewoon op onze velden allemaal neerkwam, maar het werd via het af. Rioolaf...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 Mijn grote staat, ja. Ja, nou, ja. Maar uh, even over nog, even kort nog over dat uh, afwateringssysteem. Maar jij staat nu in Reizenhout bij, uh, bij de vrienden van de SCW. Maar kunnen, ja. ze, kunnen ze daar een voorbeeld aan uh, nemen van wat, uh, wat wij hier in de Zandvoort doen, of kunnen wij nog wat van hun leren met hun manier nou, van. Het? Als ik hier zie wat hier gebouwd gaat worden, ja. dat is een, uh, een gebouw in ieder geval twee, drie etages. En ik uh, zie de kleedkamers onderin en bovenin.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 Dat iedereen gaat samenwerken en de ...en hebben overal een heel grote tekort aan vrijwilligers. Mm. En dat kun je dan opvangen door samen te gaan en het misschien een beetje dan professioneel in te zetten. Inmiddels gaat Zandvoort overigens gewoon door met aanvallen. Nee, ja, neem maar even mee, Piet. En maar uh, dat, dat, geen goal, dat zijn we nu. Iedereen heeft even de andere kant op. Mm. Maar, maar inderdaad, als we dat zouden kunnen realiseren, dan dat toch een beetje met het binnencircuit uh, met z'n alles bij elkaar gaan doen. Mm. Dan kunnen we een heleboel besparen. En ook natuurlijk verduurzamen. Hè, ja. want, uh, ons clubhuis, het gaswet erin komt, en er net zo hard weer uit natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk nu, uh, met, wat ik hier zie, dat wordt natuurlijk een uh, nul op de meter uh, kantine. Dat is echt helemaal uh, mooi. Ja, nou ja, het uh, volgende plan uh, is alweer uh, gesmeten uh, voor S.V. Uh, nee, Salford. Dat heb ik al vijf jaar geleden gesmeten. Oh nee, dan is het goed. <lacht> maar, uh, mama, dus, uh, maar, maar de afwatering is inmiddels uh, in orde. Dus, uh, ja, ja, dat is gebeurd. Dat nou, ja, heel goed. Okay. Piet, dankjewel ja, voor dit moment. Oké, okay, en we spreken elkaar straks weer het vervolgen van de wedstrijd. De bekerwedstrijd daarin reizen houdt, en uh, Piet Pijper uh, volgt die voor ons. Ja, dat was Ten Sharp, een Nederlands beentje. En als ze het toch over Nederlandse groepen, zangers en beentjes hebben... gaan we ook even naar Zandvoort toe, hè? want wij ja. hebben hier ook een muzikaal talent. Uh, ja, dit hebben wij zeker, maar dan moet uh, ook zo direct uh, alles uh, werken. Want uh, de computers moeten dan uh, goed uh, in stelling worden gebracht...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 onze vriend Yves Berendsen, om maar even eentje te noemen. Zo, dit nummer één hè, in Nederland. Ja. Nou Ongelooflijk. Ja, dus dat, dat is er één. En dan uh, natuurlijk uh, in het uh, alternatieve circuit hebben we er ook nog een paar. Waaronder mijn buurjongens die schuin tegenover mij in de straat wonen. De heren Zingi en Dins. Want die, uh, die uh, zijn ook mateloos populair. Dus, uh, af en toe vliegen ze helemaal naar... Uh, wat is het? In uh, Spanje? Naar... Uh, Mallorca? Ma nee, nou, ja, Iets met Benny Dorm. dat is het. Uh, en Mabel, ja, daar hebben ze nog wel eens een optreden doen. En dan komen ze weer terug naar uh, Nederland en doen ze weer een optreden ergens weer op de Wadden. Dus vorig jaar hebben ze in uh, To The Great White Open gespeeld. Dus dat is niet een verkeerd festival om uh, daar te staan. En aan het begin van de zomer hier op het uh, Badhuisplein. Ja, alleen uh, daar liet de, de Zandvoortse jongeren liet het daar toch behoorlijk afweten. Oh, dat, dat is dan ja, nou, dat, uh, dat nou een beetje jammer.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 Set line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 The bastard that would tell me to my face when I've had enough and it's time to go and puts me in my place.